Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De leider van de waarnemersmissie van de Arabische Liga in Syrië is opgestapt. De Soedanese generaal was sinds eind december het hoofd van de missie in Syrië. Onder zijn leiding verloor de waarnemersmissie veel steun... omdat het geweld van het Syrische leger tegen opstandelingen gewoon doorging. De missie werd eind vorige maand stilgelegd. Of de kritiek op de generaal ook de reden van zijn vertrek is geweest is nog onduidelijk. In de Braziliaanse miljoenenstad Salvador is de politie na een staking van 12 dagen weer aan het werk gegaan. De autoriteiten zijn akkoord gegaan met de geëiste loonsverhoging van 6,5 procent. Tijdens de politiestaking verdubbelde het aantal moorden en sloegen de inwoners van Salvador aan het plunderen. Intussen gaat de staking van de politie in Rio de Janeiro voor meer loon nog door. De politie wil met het oog op het carnaval eind volgende week de gemeente onder druk zetten. In Utrecht is vannacht een voorbijganger een agent te hulp geschoten... die door een 26-jarige man werd geslagen. De Utrechter ging door het lint nadat de agent hem op zijn rijgedrag had aangesproken. Toen hij wilde wegrijden probeerde de agent de autosleutel uit het contact te halen. De man sloeg hem en reed weg met de agent nog half in zijn auto. Een voorbijganger opende het bijrijdersportier... en raakte in gevecht met de bestuurder. Toen de agent de twee uit elkaar haalde raakte de automobilist gewond. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag. Thuiswinkel.org is bezig met het testen van de site babydump.nl. Onderzocht wordt of de site wel veilig is. Gisteren werd duidelijk dat er ruim 500 gelekte persoonsgegevens van KPN-klanten van deze webwinkel komen. In de eredivisie van het betaald voetbal zijn vanmiddag vier wedstrijden. FC Utrecht-Ado Den Haag is al gespeeld en eindigde in een 1-1 gelijkspel. De andere wedstrijden zijn al bezig. Het weer, winterse neerslag, met landinwaarts sneeuw en aan de kust later regen of ijssel. Vanavond in het zuiden nog sneeuw, in het noorden lichte dooi en regen. Vannacht op veel plaatsen nog lichte vorst. Morgen dooit het overal, het wordt drie graden in het oosten en vijf in het westen. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Ah, in de kop van Noord-Holland en in Friesland is het plaatselijk glad door IJssel. En er staat viel op de A1 naar Amsterdam. Voor het knooppunt Watergaasmeer 2 kilometer. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade En voor de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. 2 kilometer. SAP, Hunke Müller, Moda en DKNY...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 Vijf minuten over drie. We beginnen in Eindhoven dit uur. PSV, de Graafschap. PSV heeft er zin in. Richard van der Maden. Zeker weten. De wedstrijd is al beslist in Eindhoven. Het is prijsschieten voor PSV vanmiddag. Lekker voor het doelsaldo. Belangrijk misschien ook wel om veel doelpunten te maken. 3-0 via Tim Matafs zijn twaalfde competitie goal van dit seizoen. De Graafschap verdedigt, Belabberd vanmiddag in Eindhoven. Nu was het Nalban Toglu weer. Die stond te schutteren. 3-0 dus. Gaan we naar RKC Heerenveen. Is daar nog wat gebeurd? Rafa? Ja, daar hebben we rode kaart gezien. Het is nog altijd 0-0 na 34 minuten. Het is een rommelige wedstrijd, een zwakke wedstrijd met weinig leuke momenten voor de doelen. Maar Snow trok een aantal keren de aandacht. Die is met een arm in het gezicht van zijn tegenstander. Dat bleef nog ongestraft. Leverde wel een vrije trap op voor Herenveen. Even later een duel tussen Snow en Kruiswijk. Twee gestrekte benen kwam die ook mee weg. En vervolgens een gestrekt been van Snow in een duel met Elm van Herenveen op het middenveld. En toen zei zij zegt, Hier, het is wel klaar met jou. Het is een soort optelsom misschien wel. Van de scheidsrechter. Ik weet dat het niet bestaat, maar hij gaf in ieder geval opeens wel rood En dus is Snow vertrokken. Dan gaan wij weer even terug naar Richard van der Made in Eindhoven. Richard, wat gebeurt er allemaal? Ja, een opstootje in de buurt van het strafschopgebied. Ik twijfel nog even of Weger heeft nu inderdaad een penalty gaat geven. Maar het zijn ook frustraties. Dat vooral bij de graafschap. Ik zie Meijer, ik zie Juri Rozen die daar ook vaak bij betrokken is. En op de grond ligt volgens mij Dries Mertens die daar het duel aangaat met Jan-Paul Zeiss. Die is in dit geval de schuldige. Gaat daar zeer onbezuist in bij de kleine Dries Mertens die de bal uitstekend aanneemt en dan is de bal helemaal niet in de buurt. Dan gaat Sijs daar flink op Mertens in. En het is allemaal volgens mij net buiten het strafschopgebied. Dat is inderdaad het geval. En dus krijgt Feyenoord een vrije trap. Randje 16. 35ste minuut bij de 3-0 voorsprong dus voor PSV. Doelpunten Mertens, Toyfoon en zojuist Mattafs En nu misschien 4-0 met Mertens de vrije trap weggekopt. Door Rozen dan de afvallende bal ingeschoten. Maar hoog over bij het doel van de winter. Een minuut of 9 nog in de eerste helft. De Graafschap heeft niets te vertellen in Eindhoven. En PSV speelt goed en leidt Soever. Voorheen 3-0. Ze lijken allemaal een beetje op elkaar, dus je moet goed op de titel letten. Tavares hoor je zo, don't take away the music. We gaan even naar Waalwijk, niet meer. kijk naar RKC Heerenveen. Is het een beetje een leuke wedstrijd, hè? Nee, totaal niet, want er gebeurt zo weinig. We hebben nog wel een schot van Elm gezien. We zitten in de 39 e minuut. Het is nog altijd 0-0. Een afzwaaier toch eigenlijk van de Scandinaviër. Nu weer Heerenveen op de punt van het strafschopgebied. Opeens een kans en een grote. En dan is het raak, omdat Dost de aangever is aan Narsing. En zo is het vaak andersom, is Dost te afmaken, Maar geldt dat nu dus voor Narsing? Een kleine zes minuten voor de pauze komt Heerenveen. Op een 1-0 voorsprong. Er zijn eigenlijk alleen maar wat schoten geweest in deze wedstrijd van de Vriezen. Maar dan nu wordt er een aanval opgezet aan de linkerkant van het veld door Djuricic. Er zit een tussenstation bij. Dat is Kums denk ik. En dan die Breed geeft naar Narsing. Die komt vanaf de vleugel en mooi hoog binnengeschoten. Niet te pakken die bal. Blijkbaar voor doelman Zoete die bal wel recht op zich af ziet komen. Maar het schot van Narsing is hard. En een wedstrijd die eigenlijk gewoon op 0-0 hoort te staan. Er staat dus eens opeens een stand van 1-0 in het voordeel van sportclub Heerenveen. Dat wel speelt tegen tien tegenstanders natuurlijk. Na het wegsturen met Rood van Snow. Die een opgefokte indruk maakte in deze wedstrijd. En net terug was van een schorsing kreeg Rood in de bekerwedstrijd tegen Heracles. Maar hij is terug en is meteen ook weer verdwenen. LKC valt aan, maar Djuricic steekt de middenlijn over. Wordt in de nek gelopen door Meijers. En toch kan Herenveen verder nu. Aan de rechterkant van het veld met Kums. Dan aan de buitenkant Jan Maat die naar binnen komt trekken. Djuricic gevonden. Daar is dan Dost, maar die loopt aan tegen Bandjar. Als Herenveen al in het strafschopgebied is terechtgekomen van RKC. En Braber nu met de overname. Bal wat hard richting ten voorde, denk ik. Die verlengt hem voor zichzelf. En dan loopt Breuer het gaatje dicht. Linksbek van Herenveen En kan zo Herenveen weer gaan bouwen. Misschien dat dit doelpunt Heerenveen wat zelfvertrouwen geeft. Wat rust brengt ook in de ploeg. Want het is allemaal heel nerveus. Alle ploegen, beide ploegen leveren de bal steeds heel makkelijk in. Bij hun tegenstander. En vervolgens komt daar dan ook weer niets uit. Het was een vervelende wedstrijd tot nu toe. Misschien hebben we het keerpunt dan bereikt met die goal van Nassing zojuist. Elm links op het middenveld. Hij heeft geen last van die tik die hij kreeg met het gestrekte been van Snow. Schoot dus al een keertje en is gewoon in de wedstrijd gebleven. En inmiddels Gouweleeuw in de as van het veld. Een misverstand maar weer eens bij Herenveen, Want uh, Juricic laat de bal lopen en dan is uh, zoet in balbezit gekomen. De doelman van RKC met een lange trap bereikt hij helemaal niemand voorin. Jan Maats kan heel makkelijk oppakken. Het zou wel eens kunnen dat dit een hele vervelende middag voor RKC Waalwijk gaat worden. Want uh, de ploeg zal gedacht hebben, nou Herenveen laat ook niks zien. Het uh, is allemaal wel best zo met die 0-0 stand. Maar er staat inmiddels 3,5 minuut voor de pauze een 1-0 op het bord van Herenveen. Zoals gezegd, de doelpuntenmaker is Nassing hele vervelende middag misschien voor RKC, maar een heel vervelend seizoen zo langzamerhand voor dat wat troosteloze De Graafschap, Richard van der maan. Ja, sinds gisteravond helemaal onderaan natuurlijk door de overwinning van VVV gisteravond op FC Groningen. En De Graafschap moet daar nog maar zien weg te komen dit seizoen. Volgende week een hele belangrijke wedstrijd dan thuis in Doetinchem tegen VVV. Dat zijn voor De Graafschap natuurlijk veel belangrijke wedstrijden, veel belangrijker wedstrijden Wel, dan, vanmiddag dan, dan vanmiddag tegen PSV. kun je toch net PSV. zoveel punten inhalen als in deze? Ja, maar dat is De Graafschap nog nooit gelukt hier in oh. Eindhoven. De laatste keer was 1998 dat hier een puntje werd meegenomen. Natuurlijk is dat in sport altijd zo. Maar uh, ja, je weet ook dat dat tegen PSV uh, niet haalbaar is voor uh, de ploeg van Andri Zulderink. En dat is vanmiddag zeker niet aan de hand. Want PSV is gewoon veel en veel beter. Heeft al drie doelpunten gemaakt. Had eigenlijk al wel op 5-0 kunnen staan in dit duel tegen het arme De Graafschap. Dat uh, heel zwak verdedigt ook. Nalban Toklu die... Uh, in de fout ging bij die 3-0 van Matafs. Saïs die er zelfs al werd afgehaald. Die ook uh, slecht stond uh, te spelen. Na die onbezuiste actie op uh, Mertens is hij zojuist uh, gewisseld. Door de trainer van de Graafschap, Andries Uldering. Dat ziet er dus allemaal uh, niet zo best uit voor hem. Speelt nu Ted van der Pavert. Het is PSV nu weer dat het balbezit heeft aan de linkerkant. Met uh, Dries Mertens die keer op keer langs uh, Wormgoor flitst. Of uh, Nalban Toglu. Beide spelers van de Graafschap hebben geen grip op de kleine Mertens. Nu dan uh, Matafs met misschien weer wat leuk Speelt de bal naar Toyfoon. In één keer doorgespeeld. Prachtig. Dat moet 4-0 worden. En dat is inderdaad 4-0. Wat een mooie aanval zegt van PSV via Strootman. En uiteindelijk het laatste tikje. Jeremy Lens in de 43ste minuut. Schitterende aanval van de ploeg van Fred Rutte. En uiteindelijk dus bekroond met het laatste setje door Jeremy Lens. Zijn vijfde doelpunt. ...van uh, deze competitie. In één keer, dat was vooral heel fraai doorgespeeld door Toyfone. En via Strootman komt de bal dan bij de kleine lens. En zo is het natuurlijk helemaal gespeeld. Al in de eerste helft vier doelpunten voor PSV tegen de Graafschap. En dan nog even terug naar Waalwijk, zo vlak voor de rust. Heerenveen blijft maar naar boven kijken, hè? Ragnar. Ja, maar het spel is vanmiddag tegengevallen. Doedisies trekt zich zojuist de uit zijn hoofd. Omdat hij de bal, die eenvoudig leek, toch ook weer niet ontvangt. Het is 1-0 voor de Vriezen. We spelen nog een minuut. En tien seconden. En RKC, het verweer is minder geworden van de ploeg van Brood. Die dus wel zijn contracten verlengde. En Ereveen, maar weer eens met veel ruimte bovendien op het middenveld. Breu hier aan de linkerkant, steekt de middenlijn over. Bandja staat daar rechts. Bek en Narsing is van positie gewisseld. Is naar de linkerkant gegaan. De positie waarin er nog van La Pada stond, de eerste man is hij kwijt. Dat is dus Bandjar. Voorzet komt een arm van Zoet voorkomt dat de bal in de doelmond terechtkomt. En de doelman van RKC haalt zo het gevaar dus uit de aanval bij Ereveen. Heerenveen denkt dan verder te kunnen via de rechterkant. Een paar meter over de middenlijn. Dat is waar Jan Maat staat. Dan is een overtreding gemaakt door Gouwe Leeuw. Lichte overtreding. Ik denk eventjes vasthouden van de centrumverdediger van Heerenveen. En dus mag Meijers op de rand van de middencirkel een vrije trap nemen. Hij heeft de bal afgegeven aan Ramos. Ramos kijkt dus en ziet eigenlijk helemaal geen afspeelmogelijkheden voorin. Voor de RKC wat de nederlaag en de overwinningen de laatste week eigenlijk om beurt te toebedeeld krijgt. Dan weer een dikke overwinning van 3-0. Dan weer een nederlaag voor de ploeg van Brood. En daardoor dus zo'n plek in de middenmoot. Van Peppe zet voor en misschien dat Nemet kan koppen. Krijgt hem bovenop zijn hoofd. Dan moet Breuer er nog achteraan. Want is er bijna een gevaar van aan die rechterkant Schet. Maar de bal gaat toch over de zijlijn. En niet meer dan een ingooi voor Schet. Die hij ook nog eens een keertje meter of tien uit de hoekvlag vandaan. Over gaat later aan Bandjar. De rechterverdediger gooit hem in de voeten van ten voorde. Met in de nek Breuier. Dan gaat ten voorde terug. Met een jagende seat. afgegeven aan Ramos. Herenveen moet nu achter RKC aan, want de Waalwijkers houden de bal in de ploeg. Er komt een voorzet ook van Bantjar. Een omhaal dan van Nemeth, maar wel van een meter of dertien. En die bal is uiteindelijk te zacht en geen probleem om op te pakken voor doelman van de bussen van Herenveen. We zitten al in de extra tijd van deze wedstrijd inmiddels, maar Herenveen valt nog altijd aan. Doet dat via Janmaat aan de rechterkant van het veld. En je kunt zeggen dat er sinds dat doelpunt van de Vriezen... die goal dus van Nassing na het aangeven van Dost... dat er wel ietsje meer rust in het elftal is gekomen bij de ploeg van Ronjans. Daar is het rustsignaal van scheidsrechter Dennis Hiegler. Stuurde Snow dus weg, had een aantal lastige beslissingen te nemen. Heeft zich er uiteindelijk doorheen geslagen. Nadat Rood kwam de rust weer terug in het veld. Het is 1-0 voor Heerenveen bij RKC. En dan gaan we nog even naar Eindhoven. De graafschap zou eigenlijk willen dat het eind was is Ja, er is nog maar één doel voor de Graafschap in deze wedstrijd, denk ik. En dat is de schade beperken. Dat heb ik trainer André Zuldering van de Graafschap ook al meerdere malen horen zeggen. Als de ploeg weer eens op grote achterstand was gekomen tijdens een wedstrijd. We zitten in blessuretijd. Het kan nog 5-0 worden. Daar is Mertens weer aan de linkerkant. Maar nu een voetje uitgestoken voetje van Wormgoor. Nog één hoekschop geeft Weger even aan de thuisploeg. 4-0 dus de voorsprong voor PSV dat goed speelt, gretig speelt. Veel en veel beter dan tijdens de eerste wedstrijden naar de winters. ...toen ik ze zag tegen Vitesse hier op een vrijdagavond en tegen FC Utrecht. Vorige week was er eigenlijk al het herstel in de wedstrijd tegen Heracles. Toen had PSV die wedstrijd ook ruim moeten winnen. Het werd slechts 1-1 in Almelo. Nu gaat PSV zeker winnen van de Graafschap. Het is rust. 4-0 na 45 minuten in Eindhoven. Daar dus 4-0, 1-0 de ruststand bij RKC Heerveen. Eerder vanmiddag eindigde FC Utrecht tegen Aden Den Haag in 1-1 de goals werden gemaakt voor de rust. 1-0 de Moege 1-1 Emmers. En zo meteen om half vijf aftrap van Feyenoord tegen Vitesse. In de Jupiler League was er ook een wedstrijd. Inmiddels al afgelopen. Zwolle tegen Goa Eagles bleef 0-0. Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? Ah! Um Sábado na bala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 Ya Delisa assim você me mata Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego hein Que delícia Ai se eu te pego De hits van dit moment Ai shoot te pego van Michelle Teló dan gaan we weer schaatsen, buiten schaatsen. Het kon allemaal nog heel makkelijk vandaag. De Holland-Venetië-tocht leverde bij de vrouwen een verrassende winnares op. Jolanda Langeland. Zij won de massasprint voor Carla Sielman, Mariska Huisman. Voor Foske Tamar van der Wal. Dat zijn allemaal grote favorieten, maar die eindigden als 2, 3 en 4. En voor Langeland en haar gevolg voelen de overwinning dan ook als een bevrijding. Hey, hey. Oh, eindelijk, eindelijk. God. Wat een blijdschap, Jolanda. Meisje, dit is zo vet. Jeetje. Oh echt. De hele week, ik heb zo goed gereden. Jeetje, jongens. Ja, gedroomd. Jeetje, ik heb echt gegokt vandaag. Echt gegokt. Niks. Die... Mijn hele ploeg zegt dat ik hem gewoon kan winnen. Jeetje, jongens. Ik word gek. Ik word echt gek. Hoe was het onderweg? Genieten. Geniet, ik heb de hele week genoten, de Dam was fantastisch. Dit is vet hier, niet normaal. Jezus, ik kan het niet geloven. Niet geloven niet. Fosker ja. van der Wal, je kunt gelukkig lachen. Want dit was een wedstrijd die je volgens mij heel graag gaat willen winnen. Ja, ja, hier was ik wel... Uh... Ja, dit is gewoon heel mooi om te winnen. En, uh... Wat maakt dit zo bijzonder? Ja, gewoon, weet je, de hele... Eén grote ronde, weet je, je weet nooit waar je terechtkomt. Het is gewoon ja, mooi. Kleine slootjes waar je overheen komt. En, uh, nou ja, heel jammer. Ik vroeg net aan Arjan Stoetega, de nummer 2 bij de mannen, wat ging er mis? Nou, wat ging er bij jou mis? Ik, uh, ik kwam iets te vroeg, zeg maar, voor de finish kwam ik iets te vroeg buiten de groep te zitten. En toen moest ik hem eigenlijk zelf aantrekken. En, uh, ik versnelde hem daarna gewoon iets te vroeg door. Ja, wat te vroeg door. Waardoor ze er eigenlijk de laatste 50 meter. Uh, ze werden prima gelanceerd <laughs> door mij. En uh, nou, Ik weet het, weet je, ik, je kan niet altijd winnen. En uh, heel jammer. Het is wel heel jammer, maar. Uh, nou. Nu is het aftellen hè? Morgen nog eentje. Ik heb geen idee of die vanmorgen nog doorgaat. Maar uh, of dat allemaal nog kan. Maar laat uh, nou maar even zien. Is het wennen dadelijk? Gewoon weer terug in de, nou ik zal niet zeggen de anonimiteit, maar ja, je weet zelf, hè, de kunstijswedstrijden trekken toch veel minder belangstelling. Ja, dat is ook zo. Het is natuurlijk prachtig om zo'n week mee te maken hier in Nederland. En iedereen, uh, iedereen heeft het over het schaatsen. En uh, iedereen is heel enthousiast, dus dat is wel weer even wennen. Maar nou, we gaan gewoon weer door en er staat nog een paar wedstrijden op het programma dit jaar. En, uh, nou ja. Daar moeten we mee doen. Marathon zijn ook nuchter hè? Ja, ja, ja, ja. We missen het straks ook niet hoor als we niet meer zo in de aandacht staan. Kunnen we weer gewoon aan het werk en uh, we gaan gewoon verder. De voskater, maar van de Wal hoorde u, die was dus vierde... en in het begin hoorde u de ultrablije winnares Jolanda Langeland. Wat een nuchterheid daar. Uh, ja, we gaan het hebben over de Wereldbeker shorttrack in Dordrecht. De ene dag is daar de andere niet. Ik zag uh, Shinky Knecht gisteren het goud op de duizend meter aan zijn neus voorbij gaan... omdat hij letterlijk te vroeg juichte, het was wat. Vandaag was de tweede duizend meter en daar werd hij vroegtijdig gedisqualificeerd. Knecht had het aan de stok met een Canadees. Na de uitschakeling sprak hij met Edwin Cornelissen. Hé hey, ja dat uh, werd uiteindelijk een, een disqualificatie. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Nou ja, ik uh, was er in mijn mening voor, ik dacht dat het iets te laat was, dus ik denk, ja, ik gooi hem gewoon dicht. Het waren twee hele sterke rijden en dat wist ik van tevoren. Dus ik denk, nou ja, toch kansen blijven maken, dan moet je het op zo'n. Ja, ik wil niet dat op zo'n manier maar doen, maar ik denk nou ja, zolang hem, uh, Als hij zich in zo'n positie gaat willen zetten, dan ga ik daar gewoon gebruik van maken. En, uh, ja. Ik dacht dat ik het goed deed, maar het deed het blijkbaar niet goed. Dat is jammer. Ja, de jury die dacht er inderdaad anders over. Dat is een beetje het risico hè? met dat soort manoeuvres, denk ik. Ja, nee, zeker. Dat kan twee kanten vallen. En Ik uh, dacht wel dat de goede kant zou vallen. Maar nee, dat is uh, dus ja. jammer, maar ik heb het goed geprobeerd. Hoe getergd verschen jij vandaag aan de start? Na wat er voor, uh, gisteren in die finale gebeurde: hè? te vroeg juichen en daardoor het goud mislopen? Nou, ik denk gewoon precies zoals gisteren. Ik, uh, ik was niet meer gebrand dan normaal. Ik ben natuurlijk altijd uh, helemaal 100% gebrand op een afstand. Dat ben ik nu ook. En ja, dan uh, echt niet meer of minder dan, uh, dan gisteren hoor. Nee, He? zeker niet. Niet het idee van ik had wat goed te maken, wel terecht te zetten? Nee. nee ik wist ook deze dag, ik was de duizend meter veel zwaarder bezet. Gisteren waren het echt alle sprinters die erop stonden. Dus gisteren lagen je beste kansen? Nou ja, dat, dat heb ik ook laten zien. Ik denk dat het gisteren zeker de beste kansen waren. Maar ja, het, had, het was vandaag zeker niet onmogelijk dus... Maar ja, het is dan jammer dat je meteen zo'n loting treft en dat je het dan uh, ja, eigenlijk een beetje uh, zelf een beetje verprutst. Maar ja, ik, uh, ik, naar mijn mening was het, uh, was, hij zat hij fout, maar ja, schijnt echt dagen er anders over. En Jeroen die dacht ook dat ik goed zat, maar ja, Zo'n link aan alle twee kanten, dus dat, dat is gewoon jammer. Ja. Goed, nou ja, we hebben nog een relay finale met de mannen natuurlijk. En daar zijn alle blikken op gericht. Ja, zeker. Uh, nu uh, rustig tot de relay finale. En dan uh, voeren wat knallen. Hé, hey, dus met drie anderen straks nog in de relay finale namens Nederland. We gaan het hebben over Anders schaatsen. Sven Kramer, gisteren verloor die van Bob de Jong. prachtig rit op de 5 kilometer. En vandaag zelfs een primeur voor Sven Kramer. Want hij reed in de wereldbeekwedstrijd in Hamar de 1500 meter in de... B-groep. En in de B-groep kwam hij tot de tweede tijd achter Koen Verwij, en voor de regerend Europees kampioen Oerhout... waren de omstandigheden dus wel een beetje anders dan dat hij normaal gewend is. Ja, ja, gek. Uh, het is in ieder geval uh, veel minder leuk, ja. En heeft het te maken met vroege tijdstip en weinig publiek en mindere tegenstanders? Of? Ja, nee, gewoon ja, alles met elkaar. Ja, uur, om 11 uur s ochtends uh, een wedstrijd, ja, weet je, het moet wel kunnen. Maar uh, super scherp ben je natuurlijk nog niet. En, uh... Ja, het, is, uh, het is allemaal ne net even wat minder. Ja, dan rij je hier een tijd waarmee je tweede wordt, achter Koeverbij. Zeg jou dat wat? 1,4799? Nou ja. Ik weet natuurlijk wel dat ik niet in goede doen ben op dit moment. En, uh... Dat zei je gisteren ook al, maar is dat niet een beetje gek een week voor een week hè? Ja, nou ja, ik had het ook liever anders gezien, daar ben ik ook heel eerlijk in. En, uh, ik reed de uh, afgelopen drie weken in de Inzo, reed gewoon, en daar heb ik twee weken best wel goed gereden. Ondanks zware trainingsbelasting ook wel goede wedstrijden gereden. En uh, ja, ik, ik had er, ik had er uh, ja, graag wat beter voor gestaan, ja. Ja, Maar je kijkt er ook een beetje zorgelijk bij? Nou, ik ben een beetje aan het kloot met mijn materiaal. Dus ik ben, uh... Voor de EK-round ben ik heel hard gevallen in Tijalf en uh, ja, sindsdien uh, heb ik een beetje moeite met mijn materiaal Ja, maar je werd wel met overmacht Europees kampioen en toen heb ik niemand over materiaal gehoord. Nee, nee, nee, nee weet je, en, uh, ik, ik wil er ook niet veel over klagen hoor. en dat is iets wat ik gewoon zelf moet oplossen. In Budapest was het natuurlijk zacht ijs en dan, uh, dan trap je er wel gewoon weg, maar uh, op, op hoge snelheid komt het allemaal wat precies. Of is dat het zoeken van uh, iemand die op weg is naar een groot toernooi? Dat je denkt van waarom gaat het niet? dat kan dat zijn, het kan dat zijn. Nou ja, je hebt het natuurlijk wel liever gewoon allemaal voor elkaar dan een week van tevoren. En uh, goed, uh, ik doe mijn uiterste best. En ik weet dat op zich, uh, fysiek zit het allemaal allemaal goed. En uh, ja, het zijn gewoon net die laatste dingen die even samen moeten vallen. En, uh, het is, uh, het is niet heel erg zorgwekkend. Of ben je ook nog echt zoekende qua rijden? Want uh, zoals gisteren, wij zagen jou een andere vijf kilometer rijden ja. dan voor jouw blessure. Ja, het gaat ja. iets meer de rem op en dan komt het cool, gas cool. ja. er weer op. Ja. Ja, en dat heb je ook niet helemaal gevonden hoe dat moet, hè? Nou, ja, klopt, ja. Ik heb, nog, ik, heb nog niet, uh, gewoon, ik heb nog niet het vermogen en het, en het vertrouwen dat ik, uh, dat ik er gewoon in kan vliegen. En gewoon helemaal zelf, alleen de race, gewoon strak naar de finish kan rijden. En, uh, ja, dat, dat, dat heet dat... Uh, ja, dat kost me gewoon nog een jaar. En, uh, ja, ik, ik ben wel goed, maar ik ben zo goed dat, dat ik, als ik was, dat ben ik nog niet. En dat heb ik ook heel de tijd gezegd. En uh, ja, het gaat me vallen en opstaan. En een ene keer gaat het heel goed en dan verbaas ik mezelf en de andere keer dan valt het weer wat tegen. Vind je jezelf de favoriet voor het WK? Ja, uh, uh, de favoriet. Ik ben natuurlijk wel Europees kampioen geworden. En uh, ik denk dat ik een van de favorieten ben. Ja, ik heb je wel eens uh, ja horen zeggen op zo'n vraag. Ja, maar ik heb er ook als beter voor gestaan. Bert Malerink en Sven Kramer samen in een duetje. Radio 1, het NOS-journaal. Salve hier, de hoofdpunten met Martijn van Meek. In de Braziliaanse miljoenenstad Salvador... is de politie na een staking van 12 dagen weer aan het werk gegaan. De autoriteiten gingen akkoord met de geëiste loonsverhoging van 6,5%. Tijdens de politiestaking verdubbelde het aantal moorden... en sloegen de inwoners aan het plunderen. De politiestaking in Rio de Janeiro gaat intussen gewoon door...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 En de Japanse keizer Akihito ondergaat volgende week een hartoperatie. Het paleis meldt dat hij een bypass krijgt. De laatste jaren kampte Akihito, die in 1989 zijn vader Hirohito opvolgde, al vaker met gezondheidsklachten. Zo had hij vorig jaar last van een longontsteking en moest hij in 2003 worden behandeld voor prostaatkanker. En dat is het nieuws op dit moment. Sport Radio NOS. Op 1. NOS Radio. Twee minuten over half vier. We gaan weer eens even schaatsen. Sebastian Timmerman, ploegachtervolging bij De Vrouwen hebben we gehad. Nu zijn de mannen, maar Nederland moet nog komen. Hè? Nederland uh, moet inderdaad nog komen straks in de laatste rit. Jan Blokhuis, Koen Verwij en Rian Ket. Nederland begon het seizoen goed met overwinning in Tjaarjabinsk en in Heerenveen. Maar dat was met Wouter Oldeheuvel en met Sven Kramer. Die rijden beide niet. Kramer behoorde het net twijfelend. En Wouter Oldeheuvel, voor hem zit het seizoen erop. Want hij is geopereerd aan zijn knie. Jan Blokhuis is er wel bij. Hij rijdt dit keer met Koen Verweij en drie enquêtes straks in de laatste rit tegen de Koreanen. Maar de snelste tijd staat scherp. Rusland met Skobrev, Lalenkov en Yuskov... 3, 45, 42, 8, of, uh, wat zeg ik, uh, ja, 8 seconden sneller dan de Nooren die de tweede tijd hebben staan. Dat is een groot verschil. En ik denk dat uh, bijvoorbeeld uh, Canada, de Olympisch kampioenen en de regerend wereldkampioenen. Amerika en ook Nederland flink aan de bak moeten om die tijd te gaan verbeteren. Dus de lat ligt hoog. Canada krijgen we dus nog geen actie straks tegen Polen. Dan Duitsland tegen Amerika. En in de laatste rit het Nederlandse drietal tegen Korea met dus een... Stra strakke inzet. 345-42, de tijd van de Russen. Golfer Joost Luiten is in de middenmoot geëindigd bij de Dubai Desert Classic. De mannen op gingen het beslottig rond in 71 slagen. Met een totaal van 282 kwam hij uit op een gedeelde 33 e plaats. Floris de Vries werd daar 61ste. De Spanjaard Rafael Cabrero Bello eindigde daar als eerste. Met een totaalscore van 270 had hij één slag minder nodig dan de Engelsman Lee Westwood en de schot Stefan Gallagher. Dan hebben we nog een tennisberichtje voor u. Thomas Schorel is er niet in geslaagd... het hoofdschema van het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam te bereiken. De Amsterdammer ging in de tweede ronde van de kwalificaties met 6-1, 6-4 onderuit... tegen een oud-gediende, de Fransman Paul-Henri Mathieu. De 10 van RKC tegen de 11 van Heereveen met een Friese op voorsprong halverwege. Ragnar. Zo is dat. We staan aan het begin van de tweede helft van deze wedstrijd. Een Friese voorsprong van 1-0. De doelpuntenmaker overigens van La Parra en niet Narsing. Ja, dat is een klassieke fout. Je gaat een keer de mist in als ze op elkaar lijken. Dezelfde schoenen dragen, noem maar op. Maar... Voor de familie van La Parra kunnen we aantekenen dat er één keer is gescoord door de zoon des huizes. We zijn weer begonnen met balbezit voor Heerenveen. Wel een wissel bij RKC terwijl van de bussen de bal naar voren toetrapte. Friese keeper. Want Martina een verdediger in de ploeg gekomen voor ten voorde. denk toch om wat meer stabiliteit achterin te krijgen. Met zijn tienen dus RKC tegen Heerenveen. Dat komt. Schot van afstand. 20 meter. En dat is een pegel van Jewelste van Jan Maat. Daar moet zoethandelend optreden op de doellijn. Dat doet hij goed. Want hij drukt de bal naar buiten toe. En bij het schieten raakt Jan Maat geblesseerd. Raakt dan vermoedelijk toch ook een beetje de grond met zijn schoen. Hij is al eerder in de lappenmand geweest. In deze wedstrijd er ook steeds weer uitgekropen. Maar maakt nu het gebaar. Wisselen maar. De rechterverdediger van Heerenveen nog altijd. Terwijl hij wel de ingooi nu neemt op de helft van RKC. En de bal zelf dan maar over de zijlijn speelt. Of over de achterlijn zelfs. Jan Maat strompelt richting zijn eigen dugout met een watje in de neus. Had al last van een bloedneus. Lag al eerder op de grond met een blessure aan zijn been. En hij heeft nu aangegeven, ik kan eigenlijk niet verder meer. Na nou, dat gevaarlijke schot dus. Een furieuze opening van Heerenveen in deze tweede helft. Die inmiddels een kleine anderhalve minuut aan de gang is. De trap van Zoet Jan Maat nog altijd binnen de lijnen staat. Opgepakt die bal door Victor Elm. Duwt in de rug bij zijn tegenstander. Uh... Robert Braber. En dan gaat Jan Maat er maar bij liggen. En denk ik dat de scheidsrechter er goed aan doet om te fluiten. En om Jan Maat de gelegenheid te geven. Het speelveld te verlaten. Er dus zal snel een nieuwe verdediger bij moeten bij Heerenveen. De wedstrijd ligt stil. Na anderhalve minuut spelen in de tweede helft. En Heerenveen leidt dus naar een goal van Van Lappara. En ook in Eindhoven is de tweede helft begonnen. Richard van der Maat. Het gaat goed met de graaf. Er was nog geen goal tegen hè? <laughs> 15 seconden zijn we bezig Tom ja, Ik zie de Graafschap vanmiddag echt geen doelpunt maken Voor spek en bonen hebben ze meegedaan in de eerste helft Eén schotje op doel Dat was al heel vroeg van Jan-Paul Seis, Die inmiddels al in de kleedkamer zit Had zijn tweede gele kaart van de wedstrijd moeten hebben Toen die heel onbezuiste duel aanging Met Dries Mertens Uldrink De coach van de Graafschap haalde zijn verdediger Vervolgens naar de kant En voor hem speelt nu Ted van der Pavert Het is PSV dat weer het balbezit heeft Met Willem schuift de bal terug naar Marcelo De centrale verdediger en zo bouwt PSV rustig weer aan een aanval. 4-0 dus de voorsprong. Doelpunten van Mertens Toyfone, Matafs en Lens. En daar gaat PSV weer naar de rechterkant van het veld. Met Michael De Leeuw die verdedigt namens de graafschap. Bal gaat terug naar Hutchinson. Dan weer breed in de middencirkel naar Marcelo. Marcelo kan dan tempo maken. Speelt de bal toch weer breed naar de linkerkant. Naar Willems. Dan is het Toyfone die even geen controle heeft. En via Meijer de aanvoerder van de graafschap gaat de bal dan weer over de zijlijn. Snel ingegooid door Willems. Maar opnieuw niet goed begrepen door Toyfone. En zo rolt de bal dan over de achterlijn heeft de winter natuurlijk. De keeper van de Graafschap geen enkele haast om de bal goed neer te leggen. Want ik zei het al in de eerste helft. De Graafschap zal de schade zoveel mogelijk willen beperken. Vorig seizoen werd het 6-0 in Eindhoven. En nu staat het dus al 4-0. Anderhalve minuut zijn we onderweg in de tweede helft. Bonito.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 Vida bonito volver a nacer aan día bonita, la verdad Het is mooi om weer aan de start te komen. Het is mooi om weer aan de start te komen. Het is mooi om weer aan de que te komen. Het is mooi om weer aan de start te komen.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 temperatuur van boven de 20 graden. Uit 2003 Bonito van uh, Garabe de Palo. dat betekent bonito. dat kom yes, je Spaans? Uit 2003 al, dat indoneert hey. mij nog meer. We gaan naar RKC Heerenveen, Ragnar Niemeijer. Acht minuten oud in de tweede helft. Het vasthouden van uh, Kruiswijk in het duel met Nemet. En dat levert RKC een vrije trap op. Halverwege de helft van Herenveen aan de rechterkant van het veldbal wordt zo meteen ingedraaid met links door Art van Peppe. De aanvoerder van de Waalwijkers. De bal komt gevaarlijk voor het doel. En daar is de gelijkmaker denk ik nee, Want die bal wordt weggehaald van de doellijn nog. De kopbal van RKC Waalwijk. Die uh, ploeg toch heel dicht in de buurt van de gelijkmaker met Nemet, Maar zijn bal wordt van de lijn afgehaald. Het blijft 1-0 voor Heerenveen. Maar Richard, jij zo waar een goal, jawel, voor de Graafschap. Het is 4-1 geworden. 6 minuten na rust en de Israëliër nieuw bij de Graafschap. Jill Vermoed heeft hem gemaakt. Mooie aanval van de Graafschap. Met een één keer raken combinatie. Poepon, de leeuw die dan uiteindelijk vrijkomt voor de keeper Isaacson. Tikt de bal tegen de paal en dan staat daar toch Vermoed op de goede plek. En zo is het dus 4-1 geworden. En dan gaan we terug naar Ragnar in Waalwijk. 1-0 voor Heerenveen dus. Met Jury Sietz die maar eens gaat schieten. Dat doet vanaf de punt van het strafsomgebied. Maar zoet. De RKC-keeper kan die bal makkelijk oppakken. Heeft een verre trap in huis. En daar is Nemet weer de man van de gevaarlijke kopbal. Dus van zojuist die bal werd weggehaald bij de verre paal. En nu heeft Nemet een gele kaart te pakken in het duel met... Ik denk dat dat uh, Gouwe Leeuw is. De scheidsrechter trekt voor de tweede keer in deze wedstrijd een gele kaart. Want Nemet uh, volgt La Parra die hem al eerder kreeg in deze wedstrijd. En dus ligt het weer even stil. Het blijft allemaal rommelig en onoverzichtelijk... Veen staat op de 1-0 en Heeft zojuist dus wel gezien dat dat een krappe marge is. Want Nemet was heel dichtbij de gelijk maken. Ondanks het feit dat de RKC dus met zijn tieners speelt. Het is weer een wedstrijd in Eindhoven. En uh, ligt het dan onze beeldbuis of, of is er wat sneeuw daar Richard? Ja, geeft een heel mooi wintersplaatje Twan. Het is inderdaad lichtjes gaan sneeuwen hier in Eindhoven. 4-1 is het nu door de goal van Vermoed. Jill Vermoed, nieuw dus bij de Graafschap. Best een hele aardige speler. Ik heb hem een aantal keren op de training bezig gezien. Sterk aan de bal vooral. Ook heel rustig aan de bal. Dat ontbreekt er nog wel eens aan in het spel van de Graafschap. Het is denk ik een, een eretreffer. Het is heel vroeg om dat nu te zeggen. Maar ik zie de Graafschap niet heel veel meer doen. Je weet het natuurlijk nooit. Nu een aardige combinatie met Matafs en uh, Toyfone. De bal is nog niet weg. Mertens gaat het strafschopgebied op het gebied binnen. Wordt verdedigd door Nalbantoglu. Dan staat Matafs daar weer helemaal vrij. Waar is dan toch de verdediging? Meijer staat op zeker twee meter te dekken. Maar het is de winter die uiteindelijk de bal klemvast heeft. En zo is het dus na acht minuten in Eindhoven. 4-1 in het voordeel van PSV. Ali Sande had vorig jaar een hit met Heaven. Dit is de opvolger next to me RKC Herenveen. De team van RKC doet goed, eh, Ragnar. Nou ja, blijven in ieder geval op de been tegen dit uh, Heerenveen. En dat geeft uh, de Waalwijkse burger tot nu toe moed. Nog een half uur te gaan. Nog een half uur om een gelijkmaker op zijn minst op het uh, bord te krijgen. Want Herenveen dus met een mannetje meer. Maar geen vuist van de ploeg uit Friesland. RKC moet nu wel opruimen van de eigen helft. Doe dat ook. De bal gaat naar voren toe waar het... Uh, Uiteindelijk in de voorhoede bij RKC de overname is van Mitchell Schet. Krijgt de bal breed naar Meijers. En Van Peppe steekt dan aan de linkerkant van het veld de middenlijn over. Terug naar Van Peppe in de buurt van de middencirkel. Erin staat Drost. Dan breed gespeeld naar Martina. De man die in de rust in de ploeg is gekomen. En eigenlijk voor zijn eigen verdediging is gaan spelen. En breed gespeeld maar weer richting Ramos. We zitten net op de helft van Heerenveen aan de linkerkant van het veld met Van Peppe. Heerenveen is met heel veel mensen terug. Maar Braber is er toch doorheen. Kan ook een voor Geven. Ja, als je dat tenminste een voorzet wilt noemen. Want de bal wordt wel richting het doel geschoten. Maar zo zachtjes dat dat geen enkel probleem is voor de verdediging van Heerenveen. Die nog wel altijd bij de les moet blijven. Omdat er balbezit is voor Schet aan de linkerkant op het middenveld. Gouwe Leeuw zit erbij en toch geschoten. Maar een afzwaaier van je welsten naast en over het doel. Van Herenveen. Uh, Ik denk dat Jeroen Jans naar de wedstrijd vraagt en hij heeft gewonnen. Dat hij zal zeggen, nou het was niks, het werd niks. En we zijn blij met drie punten. Nooit meer aan terugdenken. Zo'n wedstrijd uh, is het uh, vanmiddag. Geert Arendt Roorda komt er nu trouwens bij bij Herenveen Een middenvelder die toch wel wat dynamiek in zijn acties heeft. Wat extra's kan brengen mits fit. Dat is hij vandaag en dat is misschien een opsteker dan voor Herenveen weer. Van de Bussen heeft getrapt. Opgepakt die bal door Bantjar of is het Narsing? Narsing eigenlijk de hele, kant, de hele wedstrijd aan de linkerkant van het veld spelend. Waar hij normaal gesproken rechts staat. Maar dat is de positie dus van La Parra. En wat opvallend is in deze wedstrijd, terwijl we maar weer eens wachten op een vrije trap. In dit geval voor RKC bal ligt 5, 6 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Opvallend dat Dost eigenlijk in het hele spel niet voorkomt. Was wel belangrijk bij het doelpunt van Van La Parra in de 39e minuut. Maar heeft nog geen doelrijpe kansen gekregen. En ook voetballend is het niet veel bij de splits van Herenveen. Daar is die bal, die vrije trap, doorgekopt richting Ramos. We zitten in het strafstopgebied van Herenveen Aan de linkerkant waar er over de bal wordt heen gemaaid door Meijers. Dan wil de nieuwe man bij Herenveen, ik noem ze zojuist zijn dus naam... die willen wel van Gerard Arend Roorda... Maar dat lukt dan ook weer niet. Het is armoe, het is huilen met de pet op. Het duurt allemaal nog een half uur. Het is wel 1-0 voor Heerenveen. Geeft PSV nog gas tegen de Graafschap of denken ze al een beetje aan het Europese avontuur van komende week, Richard? Ja, Twan, ik zat er net een beetje aan te denken inderdaad. Het de tempo ligt wat lager ook in de tweede helft. En woensdag is natuurlijk die belangrijke, volgens mij is de woensdag uh, uitwedstrijd tegen uh, Sport. Het is ook vanmiddag een beetje de opmaat hè, naar uh, veel wedstrijden die PSV uh, gaat spelen de komende tijd. Belangrijke wedstrijden natuurlijk ook uh, Europees. Dan FC Groningen, lastige uitwedstrijd volgende week. Dan Feyenoord, dat zijn wedstrijden waarin uh, PSV moet laten zien dat het inderdaad die kop. Uh, positie ook echt uh, waardig is. 60ste minuut. 4-1 voorsprong tegen de Graafschap. PSV dat dus met wat minder beweging speelt in die tweede helft Wat minder tempo. Het staat allemaal wat stil. Nu ook weer met Toyfone, Matafsi Ik zie Mertens niet bewegen. Dan gaat de bal in de middencirkel rond via Marcelo. Toyfone komt de bal dan maar halen. Zojuist wel weer een grote kans hoor voor PSV. Strootman die ogenhoog met de winter faalde. Had absoluut moeten scoren. Maar deed dat niet. goede reactie trouwens ook wel van de keeper van de Graafschap. Nog altijd speelt PSV de bal rond alle spelers van de Graafschap. ...op de eigen helft, Marcelo speelt de bal weer breed naar De Rijk. Die kan dan wat inschuiven, maar het staat opnieuw stil bij de Graafschap. tafs. Toifon, ik zie weinig beweging. Dan komt Frenkel goed voor zijn man. Het spel mag doorgaan en dan misschien een kans voor de Graafschap om eruit te komen. Dat is dus een minuut of tien geleden tegenscoren via Jill Vermoed... ...die vandaag zijn debuut maakt in de eredivisie voor de Graafschap. Gehuurd deze speler van Keizerslautern. Dan weer Toifon en speelt de bal naar Mertens. Mertens dan eindelijk met wat beweging trekt zoals we dat van hem kennen naar binnen. Twee man dan kwijt. Dan toch weer Frenkel die daar goed staat op te letten. Goed verdedigd namens de graafschap. Dat uh, wat beter staat, zoals dat dan zo mooi heet, dan in de eerste helft. Een uur gevoetbald in Eindhoven. 4-1. Fabio Capello lijkt alweer op weg naar een nieuwe baan... want hij is in Rusland aangekomen om te praten over de functie van hoofdtrainer bij Anci Machakala. Daar gaat hij daarover praten. Volgens de Russische krant Sport Express kan de Italiaanse coach een lucratief contract tekenen. Dat lukt daarover het algemeen wel. Capello stapte afgelopen woensdag op als bondscoach van Engeland. Dat was niet gekend in het besluit van de Engelse voetbalbond de FVE... om John Terry het aanvoerderschap van de nationale ploeg te ontnemen.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 80 heet, de Stray met live. Luis Suarez heeft flink wat spijt van zijn actie gisteren... tijdens de wedstrijd Liverpool tegen Manchester United. Hij schudde daar de hand niet van Patrice Eva voor de wedstrijd. Ook wilde hij Ferguson geen hand geven na de wedstrijd. Hij heeft inmiddels gesproken met Kenny Douglas. Luis Suarez heeft ontzettend veel spijt. En had absoluut uh, een hand moeten geven aan Evra, vindt hij. Um, nou ja, hij spijt het ontzettend ook richting zijn Spijnt, club. Fijn, dat oprecht opboren. Ja, dat is altijd goed. Dat heeft hij vaker ja. gehad, een ja. uh, daad. Maar gaan we gaan weer eens even naar, uh, naar Rachter. Ja. Hè, bij de wedstrijd waar nog veel spanning zit. RKC tegen Veen in Waalwijk. Ja, zoals Suarez zouden we er wel bij kunnen hebben vanmiddag. Dan gebeurt er tenminste altijd wat. Uh, nog een minuut of 24 tot aan het uh, einde. 1-0 voor Heerenveen. Maar weer een grote kans gezien voor RKC. Nu een prachtige combinatie. Echt waar, een prachtige combinatie. Luister vooral naar dat woord prachtig het was Van Peppe die het opzette. De back neemt op de kop van Strafsomgebied. En Van Peppe, vervolgens die de bal zachtjes richting de goal van Van de Busser schoot. Had zomaar een gelijkmaker kunnen zijn. Terwijl we kijken naar de aanval van Heerenveen. Via de linkerkant. En Van Peppe nu. Die met de borstenbal over de achterlijn werkt. En op deze manier. Dus een hoekschop weggeeft aan Heerenveen. Dat zich achter de oren mag krabben. Dat het tegen deze tegenstander. Die voetballen toch niet zo heel veel heeft te bieden vanmiddag. Dat het daartegen geen grotere afstand kan nemen dan slecht. Een 1-0 voorsprong. Van La Parra de doelpunt te maken. Op slag van rust. Een paar minuutjes ervoor. En hij gaat zich bemoeien met deze hoekschop van Herenveen hier voor de hoofdtribune. De bal komt richting de verre paal. Nou, richting de penaltystip uiteindelijk zelfs. Wordt weggehaald door Ramos. Maar die bal gaat vooral de hoogte in. Komt niet echt ver. Kums vangt hem op. Dan wil Goudenleeuw verlengen tot bij Dost. Die achter in het strafschopgebied staat. Maar dan komt de bal niet terecht. En die komt terecht bij Kruiswijk. Die staat halverwege de helft van Herenveen. Kortom, Merkacé had opgeruimd. Heeft de bal ook weer terug op de helft daar een actie van Braber. Dan is het uh, wat uh, ja, doorhalen denk ik van Geert Arend Woorda. Die zal dan ook de gele kaart wel krijgen van de scheidsrechter. Ja inderdaad het publiek wel rood maar het blijft bij geel voor Geert Arend Woorda. Minuut 69 loopt. 1-0 voor Heerenveen op bezoek in Waalwijk BRKC. We gaan we weer naar PSV De Graafschap. waar niet zo heel veel meer gebeurt Richard. Nee, het publiek valt ook een beetje stil in Eindhoven. Weinig sfeer in het stadion. El Hasnaoui komt nu in het veld. Voor nog ongeveer 25 minuten namens De Graafschap. En Jill vermoed de doelpunten maken dus aan de kant van de Achterhoekse club. Is in de kleedkamer achtergebleven. Of verdwijnt richting kleedkamer. Toivonen nu, die de bal opnieuw niet goed kan aannemen. Was ook wat lastig, kwam achter hem. En dan nu opnieuw PSV met Strootman probeert Mertens. Die bal nog uh, onder controle te krijgen in duel met Elhas Nohi. Nog altijd Mertens in de hoek nu gedreven. Speelt de bal aardig weer terug naar Strootman. Strootman dan naar uh, Bouma. Bouma zojuist uh, ingevallen voor uh, Willems. Dan nog een keer Bouma. Weer terug naar Marcelo. Marcelo dan kort naar de Rijk. En zo uh, probeert PSV te bouwen aan een uh, aanval. Maar ik zei het zojuist al. Er zit uh, minder tempo in het uh, aanvalspel. Minder dynamisch is het ook geworden. En ook veel minder diepte. Met name Strootman was in de eerste helft uh, voortdurend een laag voor de Graafschap ging continu over zijn directe tegenstander heen. En dat zien we nu in de tweede helft toch een stuk minder. De bal wordt opgevangen door de Leeuw. Die speelt bij de Graafschap. Speelt de bal naar El Hasnoui. Dan naar Nalban Toglu. Die moet terug naar de Winter. Er wordt gejaagd door Matafs. De Winter kan die bal net binnenhouden. Speelt hem weer terug naar Nalban Toglu. Daar komt de Graafschap aardig uit. En dan via de combinatie El Hasnoui probeert de Graafschap weer naar voren te komen. Maar dat gaat nog steeds ook in de tweede helft zeer moeizaam. Wel wordt er beter verdedigd door de ploeg van Andries Uldrink. 4-1 na 69 minuten voetballen in Eindhoven. Gaan wij vlak voor 4 en even terug naar Waalwijk. Nou wacht er niet meer. Dit zou de beslissing kunnen zijn. Bas Dost op aangeven van Victor Elm. 4-5 meter voor het doel van RKC. 20 minuten voor tijd. Maar Dost zit niet in de wedstrijd. Raakt die bal niet goed. En die hobbelt dan meters naast het doel van Zoet. Als er een groot gat valt waar Elm in duikt. Hij wordt wel gehinderd natuurlijk. Dost. Door een van zijn tegenstanders, in dit geval door Aaron Meijers de middenvelder die mee terug is gegaan. Maar Dost, als hij bij de les was geweest vanmiddag, had hij hier zomaar zijn twintigste van het seizoen kunnen aantekenen. En belangrijker misschien nog wel, de wedstrijd op slot kunnen gooien. Dat is nu niet het geval. RKC heeft de bal. Hij heeft Castellion ook in de ploeg gebracht. Martina aan de rechterkant kwam al eerder als invaller. En zou misschien wel vanaf die positie daar halverwege de helft van Herenveen een voorzet kunnen geven. Dat doet hij niet. Hij komt wel buitenom. Bal teruggelegd daar bij RKC en... Uh... Waar blijft dan de voorzet? Vanaf de rechterkant komt richting Castellion. Breuer haalt de bal dan weg. En zo blijft het 1-0 voor Heerenveen, dat wel onder druk staat tegen RKC. Een minuutje of 20 daar dus nog. 1-0 voor Heerenveen. Iets langer dan 20 minuten nog in Eindhoven... waar PSV comfortabel leidt. 4-1 tegen de Graafschap. En eerder deze middag was er dus al Utrecht tegen ADO Den Haag 1-1. En in het volgende uur kruipen we ook langzaam toe naar Feyenoord... wat thuis gaat spelen om half vijf tegen Vitesse. Langs de lijn Op één